Zie ik nog even voor wat het is. U bent nog even terug bij vrijdagavondcafé hier vanuit Hotel Hoogland. Zometeen hebben we natuurlijk uh, See It en um, Jeroen, ben je daar? Ja Roy, goedenavond. Goedenavond, daar zijn we weer. Ja, helemaal gezellig joh. Zometeen See It op je radio vanaf de klok van 9 uur. Oké, okay. um, wat uh, gaan jullie allemaal doen vandaag in It? Wat gaan wij uh, vanavond allemaal doen? Nou ja, we hebben natuurlijk onze vaste items... Partyguide met DJ Tenhoven hier tegenover mij. Oké. Okay. En uh, ja. is hij ook thuis vandaag? Is ja, die... ik uh, zit hier weer achter de microfoon hier door je radio. Hallo, doei. <lacht> alles goed? Ja, lekker, lekker, lekker. Dat is mooi, dat is mooi. Nou, we gaan onder andere weer een aantal feestjes spreken. Iroki gaat opnieuw een solo set rijden bij BLM9. Wanneer dat gaat gebeuren, hoor je straks. Oké. Okay. Ook nog een uh, ander nieuwtje van het uh, Festival Intuition... ...wat elk jaar plaatsvindt bij uh, Beach Club... Uh, Bloomingdale, ook in Bloemendaal. Ook nog uh, nieuws over sexy motherfucker on the beach. Oh, no. En uh, wie worden toch op de hoofd gehouden hoe het met Nopus Doop gaat. Een uh, heel bekend feest wat nog uh, veel gaat gebeuren. En natuurlijk gaan we ook wat lekkere hits draaien zoals je van ons elke week gewend bent. Ja, we gaan we... het ook over Nusty Club hebben, wat in uh, jaren natuurlijk is zo direct. We gaan het alleen over echte clubs hebben. Ja, maar dit is een zandvoedselclub hè, natuurlijk. Ja, ja, de golfclub ook, maar ja, daar hebben we het ook niet over. <laughs> <Ja>, oké. <okay. laughs> ik heb niks gezegd. Nee, daarom. Hé, hey, maar. Uh, ik zeg tot 45 seconden. We zijn er stil van. Jullie zijn er helemaal stil van. Gelukkig had de muziek nog niet. Nee. Ik nou, heb we, een... Wat is dat voor muziek dan? dan kijk, ik zo het tempo, maar dan gaan jullie gewoon zo de huilende nummer draaien. Ja, mooi hè? Nee. Nou, heel veel plezier zou zie zie het naar de klok van, van 9 uur tot 12 en uur vanavond. Later, en later. Is... Doei. Zeggen we niks meer terug. Doei. Oké. Okay. <laughs> <laughs> veel plezier, jongens. Yeah.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 Defensie koopt nieuwe brillen voor in het donker. De huidige generatie helderheid versterkende brillen is de komende jaren aan vervanging toe, zegt staatssecretaris De Vries. Eigenlijk zijn er 7.000 nieuwe duisternisbrillen nodig, maar er is maar geld voor 4.000. Sommige eenheden moeten ze daarom om de beurt gebruiken. De brillen zijn een hulpmiddel bij militaire operaties s'nachts en in donkere gebieden. Volgens De Vries zijn ze onmisbaar, met de aankoop zijn tientallen miljoenen euro's gemoeid. IJsland treedt waarschijnlijk eerder toe tot de Europese Unie... dan de andere kandidaatlanden, dat zeggen EU-diplomaten. IJsland vroeg vandaag officieel het lidmaatschap aan. Het land heeft volgens de EU-diplomaten... al een groot deel van de Europese wetgeving ingevoerd. ook zijn er geen problemen met de mensenrechten... en is IJsland een stabiele democratie. De toetredingsonderhandelingen met landen als Turkije en Kroatië... verlopen al jaren moeizaam. De diplomaten zeggen dat de kans bestaat dat IJsland die landen voorbijgaat renner Oscar Freire is in de etappe van vandaag door de Voguezen beschoten met een buks. De ploegarts haalde na de rit een stalen kogeltje uit het bovenbeen van de Spanjaard. Er waren drie harde knallen te horen en volgens Freire zijn ook twee andere renners geraakt. Een van hen is de Nieuw-Zeelander Julian Dean, die in zijn hand zou zijn geraakt. De ploeg neemt de zaak hoog op en heeft aangifte gedaan bij de politie. Die was al ingeseind door de toerdirectie. Na de Braziliaan Maxwell gaat waarschijnlijk nog een oud Ajax speler van Inter Milan naar Barcelona. Het is Slatan Ibrahimovic. De twee clubs bereikten vandaag overeenstemming over zijn overgang. De Zweedse spits moet het zelf nog wel eens worden met Barcelona. Als de transfer doorgaat, wordt Ibrahimovic geruild tegen Samuel Etoo uit Cameroen en nog ervoor nog een onbekend geldbedrag komt daarbij. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen opnieuw buien. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. We, We are coming to you. We are coming to you. In stereo. We want you to feel this. Ae folha ae serina, lá pra dentro do congá, juremé, ae juremé, ae juremé, ae juremé, ae juremé, ae juremé, ae juremé, ae juremé, En ook door je radio, door je computer, door je tv, whatever. En tegenover me zit de one and only DJ TNL van Goedenavond Joey. Hey, hey. Helemaal gezellig, helemaal leuk. En wat hebben wij vanavond al in de show? Ja, nieuws over Iwerki die weer solo gaat draaien bij BLM 9. Na een succesvolle vorige editie gaat hij het opnieuw doen. Gaat hij 26 doen? juli. Ik ga het allemaal meer over vertellen en nog wel een uurtje langer. Maar wat we nog meer hebben is Intuition Summer Festival wat plaats gaat vinden. 8 augustus, daar ga ik ook nog de lijn nu van vertellen en de laatste nieuwtjes. Uh, sexy Motherfucker, afgelopen week was dat bij Bicycle vroeger en dat gaat weer plaatsvinden. En ik ga je vertellen wat er dan weer gaat gebeuren. Ja, je was er vorige weekend ook geweest, hè? Klopt. Dus... Vandaar krijgen we dan ook nog eventjes een resentie. En uh, ja, Nop dopen. Een tijdje niks meer van gehoord, maar uh, ze zijn weer volledig back. En, uh, en hoe? Oké, okay, we gaan het helemaal meemaken. Natuurlijk staat onze mailbox waar je alles kwijt kunt. Ben jij een producer? Drop dan gewoon eventjes een demootje uh, erin. Een remix wat je hebt gemaakt. Maakt niet uit. Gewoon droppen. Uh, ik heb ook de nieuwe sneakers in de stad Dat Heb ik binnengekregen. Ba is het wat, is het niks Je gaat het straks helemaal horen in de CD-release natuurlijk Hebben we nog meer? De Partykite, heb je hem al opgezond? Ik heb uh, de Partykite opgezocht uh, Er zijn weinig feestjes, maar het zijn wel vette feestjes Oké, okay, nou ja Wat ons allemaal hier bezighoudt in de studio Je gaat het allemaal meemaken Op dit moment zijn het mooie vrouwen Wat het nog meer gaat worden Blijf gewoon lekker luisteren Wij zijn er tot aan 12 uur bij jou Met nu Nick Terranova Underground Underground Don't stop me, don't stop me, don't stop me, don't stop me, Je, uh, Joe? Ik uh, vind hem lekker. Met een uh, typische Michael Roots remix, wat hij ook met andere platen heeft gedaan. Je hoort heel erg terecht Dus uh, die maakt het zeker wel uh, een beetje lekker commercieel. Uh. Ja hoor, ik hou er wel van. Helemaal lekker. En hey, wat ook helemaal lekker is, is het strand natuurlijk. En dat gecombineerd met Air Key. Wat krijg je dan? Ja, precies drie maanden geleden stond Eriky op exact dezelfde plek met een 8 uur durende DJ set. Zondag 26 juli staat hij weer, alleen nog een uurtje langer, van 3 tot 12, Maar liefst 9 onafgeboken uren lang vertoont Nederlands tot zijn bekende energieke rijkunsten bij beachclub BLM9 aan de kust van Bloemendaal tijdens, de... tijdens het beach met Irki. Eén keer eerder heeft Irki 9 uur duur nu zegt gedraaid, hoewel dat toen uh, niet gepland was. Irki zegt, dat was op een feest in de Rotterdamse cruise terminal. Na de officiële stijgingstijd zijn er twee uur langer doorgegaan en heb ik dus 9 uur achter elkaar staan rijden. Wie weet wordt dit record 26 juli bij BLM9 wel verbroken. 9 uur solo vergt de goede voorbereiding, ook de Hollandse house legende. Je moet voor zoveel uren aan je muziek bij je hebben. Het is uh, voor mij onacceptabel om twee keer dezelfde plaatsen te rijden. Ik wil de 26 graag een originele ding laten horen in een nieuw jasje. De komende tijd ben ik dus druk bezig in de studio met het maken van edits, mashups en remixen. Drie maanden geleden werd Irky zijn solo set vocaal bijgestaan door MC Lady B. Deze keer doet hij het samen met de Engelse MCG. Dat ze goed beslagen ten ijs gaan komen staat als een standpaal boven water. Samen zetten ze de Amsterdam Arena volledig op zijn kop tijdens Sensation op 3 en 4 juli. Ook internationale Sensation Tour mogen ze samen op pad. Daarnaast is MCG de vaste master ceremony van de succesvolle Housequake. Het muzikale samenwerksverband met Roog en Emmerkie. Zondag 26 juli is het een evenementendag in Bloemenaal. Dit betekent dat de uh, Beach Club BLM 9 langer open mag blijven en de geluidsrestricties worden versoepeld. Een mooie bijeenkomstigheid voor Eeruki om de speciale speaker vol open te gooien. Tickets voor At the Beach with Eeruki kosten 15 euro en aan de deur 12,50 in de voorverkoop. Bij uh, alle PMM-winkels zijn ze ook te kopen via online www.bdelem9.nl. Voor Urk is de zomer nog lang niet afgelopen. Een aantal highlights. 18 en 25 juli rijdt hij als House Creek samen met Roog en MCG. Op Extrema, AD at the Park en nog een aantal andere evenementen. Meer House Creek bij BLM 9 op zaterdag 15 augustus en op zondag 30 september. Zaterdag 1 augustus is hij te zien in Eindhoven. En zondag 2 augustus in Groningen. Op de gratis toegankelijke sneakers in de stadfeesten. Het slotfeest van sneakers op het strand bij BLM 9 is Bloemendaal op zondag 6 september. Met Iroki in de line-up. Uiteraard ontbreekt hij niet in de afsluiter van de Outdoor Seizoen Sneakers Festival zaterdag 19 september op Aquabest. Ja, wil je nou meer over Key weten? Ga dan gewoon naar de website www.irki.com Ja, en dit is echt gewoon een feest om erbij te zijn. Want daar ja, waren we nou de de vorige keer. En de muziek hè, dus. Nou ja. Misschien gaat hij wel tien uur draaien... want dat stond ook al eigenlijk in de kleine lettertjes in het persbericht. Misschien gaat hij gewoon door. Wie... Zullen ja. we maar twee marsen meenemen deze keer dan? Ja, dan heeft hij uh, genoeg uh, energie. Hé, hey, en om uh, op house week het uh, samenwerkingsverband van Roog en Erikie uh, uit te komen... die hebben natuurlijk een uh, eerste release... samen met Anita Kelsey, Shed My Skin. Oh. En Prokhevich hebben helemaal geremixt. En hij is lekker... Jordi hier natuurlijk bij Sië, met straks onder meer de nieuwe Ville Legrand. De nieuwe Jordi van Achthoven. We hebben zo'n shit my skin gemaakt, Proc en Fitch. Die denken, nou we doen er nog een schepje bovenop. Wat een lekkere plaat. Uh, die jongens van uh, Proc en Fitch, vrienden van de show, uh, die kunnen er wat van de laatste tijd. Ja, die hebben leuk gelaar, ja, dus, uh... Dacht ik ook. Ja, en ik krijg net een uh, berichtje binnen van Leepijk Luc met een uh, gaaf feestje. Zo. Op zondag 16 augustus vindt de strandeditie plaats van Super U&Me Event bij BLM9. Tijdens deze editie gaat Super You Me de samenwerking aan met Stealth Live, het internationale succesvolle event van Roger Sanchez en het label Stealth Recordings. Deze unieke samenwerking gecombineerd met een top line-up zorgt ervoor dat dit event nu al in de agenda staat als een van de muzikale hoogtepunten van de zomer. DJ's die de Super You Me area gaan rocken zijn Lebe Gluck, DJ Falcon, Barbie Moore, de Bingo Player, Sebastian Lins en Daniel Down. De Stealth Live Area zal gehoost worden door de Body Rocks, Chocolate Puma, Beggy Bergovic en Bas Jansen. Daarnaast ook in de Stealth Live Area leek Beg Luc achter de dek staan. Bij slecht weer is het outdoor gedeelte volledig overdekt en afgeschermd... waardoor het feesten bij BLM 9 ondanks de zomerse locatie weer zo zijn. Tickets kosten 12,50 in de voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij de volgende websites: live recordings of stel events en www.blm9.nl. Daarnaast zijn de tickets verkrijgbaar bij alle filialen van de Primera. Nog een korte samenvatting: Superjumie bij BLM9 zondag 16 augustus. Het begint om 3 uur en eindigt om 12. Ja, en dat vind ik dan het enige jammeren eraan dat ze een ja twee areas hebben. Ik niet. Nee. Moet je kijken, hoeveel, hoeveel vette namen er staan. Ja, daarom juist. Dan moet je keuzes gaan maken. En ik haat keuzes. Chocolate Puma, Bingo Players. Uh, wat zie ik nog meer staan? Leepik Gluck. Ja, daarom. Barbie Moore. Nou, dat zijn nu vier namen die ik sowieso wil zien. Dus dit feestje gaat sowieso om mijn agenda. Nou ja, die Sebastian Lind, die is ook aardig aan het produceren geweest. Dus die wil ik ook wel een keertje horen draaien. En hij staat niet voor niks, uh, denk ik, als laatste uh, te draaien. Uh, staat er staat geen timetable bij. Oh, er staat geen timetable. Nou ja, we gaan het meemaken, we gaan het zien. Ik ga hem in ieder geval met een hele vette filmstift in mijn agenda zetten. Hey. Dit is een lekker plaatje, Joey. Introductie. Ja, het is een uh, plaatje van Nick tegen Kijk Even kijken hoe heet hij ook alweer. <laughs> hoe heet hij ook alweer? Underground Underground. Dat was hem, ja we deden net de andere plaats van Paul ja, dat Hagenaar Patrick Hagenaar, een jongen die zeer goed bezig is En dat was We Feel The Same Excuses, ja ik krijg gelijk mailtjes hier binnen op onze, onze mailbox natuurlijk mailtje van uh, Laura die zegt Volgens mij was het uh, Paul, uh, Patrick Hagenaar Ja sorry, sorry, sorry, excuses, excuses We zullen het nooit meer doen en zometeen de nieuwe Villa de nieuwe JVA en natuurlijk de zien het Party Guide. Down, down, down, down. wat 18 juli gaat plaatsvinden en dat is uh, vrij snel, dat is morgen en wij promotors vandaag pas. Het is gewoon een uh, intieme uh, feestje, denk ja, ik. Het is inderdaad een heel intieme uh, teamfeestje. Dus ben je een Chucky-fan, dan moet je er zeker bij zijn. Ja, want het blijft toch onwerkelijk wanneer iemand uh, om je heen komt te overlijden. Constant blijven die flitsen van momenten die je nooit meer zal vergeten... en uh, je voor altijd dierbaar zijn blijven. Hoe groot de afstand ook met de King of Pop was... iedereen heeft zijn persoonlijke Michael Jackson-moment... en voor vele momenten waar je zijn emotie door je lichaam voelt te stromen. Om toch zijn muziek en herinnering in ere te laten gaan... Willen we nog eenmaal alles uit de kast trekken om een waardig afscheid te nemen? Niemand meer dan Chucky, de koning van de nationale DJ-cultuur, zal speciaal voor deze avond een speciale 3 uur set voorbereiden die één keer getraind zal worden. De show zal bomvol zijn met entertainment, special effects, video- en lightshows. Het spektakel vindt plaats in misschien wel de mooiste lokale van Nederland, post Rotterdam. Wil je hierbij zijn? Koop dan op tijd je kaartje, want er zijn maar een beperkt aantal kaartjes beschikbaar. Early Bird tickets kosten 19.50 in de voorverkoop. En zijn te verkrijgen via www.tribuetothekingofop.nl of bij de Verderker-shops. De show zal plaatsvinden vanaf 10 tot 5. En de minimumleeftijd is 21 plus. En legitimatie verplicht. Ja, zaterdag 18 juli. Dan gaat het plaatsvinden. Dat is morgen van 10 tot 5. Uh, single 45 Rotterdam, post Rotterdam heet het. Uh... Dus wil je erbij zijn, beperkt aantal kaarten en het is, uh, morgen is het. Ja, en uh, ja, je moet er dus snel bij zijn. En uh, ja, Early Bird, ja, er staat al bij hem uh, zelf al een vraagteken achter. Ja, hij post het vandaag pas, uh, ongelooflijk. Ja. Nou ja, een beetje jammer, maar ik ben benieuwd uh, wat hij gaat doen. Uh, gaat hij nou allemaal Michael Jackson uh, platen achter elkaar ah, uh, uh, zetten? Doe me nou een paar weken deden, dat uh, de laatste paar minuten. Gewoon allemaal achter elkaar? Oké. Okay. Ja, ja, op, nou, op zijn eigen wijze natuurlijk. Naast 10 minuten. Hey, de mensen hebben erop gewacht, maar dit is hem dan, de nieuwe Veddel! Output! Als die technische dienst binnenkomt, waar die heeft geen sleutel. Ja, mooi hè? Sinds wanneer hebben we geen zak sleutel zak meer? Zitten. Geen sleutel, ja. Dat... Roy en Air, altijd de sleutel. Nou, opeens niet. Ja, of niet on hey, Volgens mij jo heeft Roy zich een beetje misdragen hier. Hij uh, de sleutel moeten inleveren. Nee, dat is alleen aan mij voorbericht Ja, en nou weer door met het programma. <laughs> ja, ik heb hier een nieuwtje klaarstaan staan. Anyday Vince organiseert op zaterdag 8 augustus de Fest Forward Dance Parade 2009 af te party in de Maas in Rotterdam. Na een zeer geslaagde Your Music Festival van vrijdag 3 juli keert Nopus in augustus terug naar de havenstad. Dit keer zonder de wereldberoemde formatie N.E.R.D., maar uiteraard met de dopste huisartiesten. Dat het feest Nopus Doop de laatste jaren is uitgegroeid tot een concept van Formaat zal niemand zijn ontgaan. Wat vrijdag 14 april 2006 zijn geboorte kende in een Maasiloos is uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse dance scene. Zaterdag 8 augustus zal Rotterdam volledig in het teken staan van het jaarlijks terugkeer in de Fast Forward Dance Parade. Net als ieder jaar zullen rond deze de rijdende trucks met dikke beats en dansende mensen bezit nemen van de stad. Voor wie de hele dag losgaan nog niet genoeg is geweest is er vanaf 10 uur de afterparty in de Maasilo, de plek waar voor Nobis Doop het allemaal begonnen is. Zoals gebruikelijk zullen de drie zalen op de begaande grond volgeprogrammeerd staan met de doopste artiesten van dit moment. NIDE Events heeft ervoor gekozen om de muziekstijlen in deze drie zalen zoveel mogelijk te laten variëren zodat alle partygangers aan hun trekken kunnen komen. Is een nope area en je zal house in de zin van het woord worden Soulful, deep, default, commercial en tech house. Alles zal er review passeren. In de middelste zaal zal volledig in het teken staan van two-step, UK garage en dubstep. In deze, zullen, in deze zaal zullen helden uit het heden en verleden hun skills showen en je mee terugnemen naar die goede oude tijd. In de dope area zullen Urban en Eclectic in de boventoon gaan voeren. Naast deze twee muziekzijden kan je ook de vetste hiphop R&B 90s en Baltimore tunes verwachten. Tickets kosten 17,50, exclusief service kosten en zijn verkrijgbaar via WWW, Ticket Online, Paylogic en Free Rackershop en alle Primera winkels. Ja, hey, Joey, ik krijg uh, hier een mailtje binnen. Want onze mailbox uh, voor de luisteraars, wat is nog één keer het e-mailadres? Zie het zienzonder.nl. Uh, ja, en uh, een mailtje van Marleen. Ja, waar blijft die CD-recensie nou van die sneakers? Moet ik hem kopen moet ik hem niet kopen? Nou, hier is hij dan. Hey, de nieuwe sneakers sneakers in de stad heet hij. Hij is uh, hosted bij MC Janto. En samengesteld uh, door Schizophrenics en Frankie Risardo. Nou ja, dat zijn tegenwoordig toch wel de zwaargewichten op de sneakersfeesten. Uh, maar liefst 20 uh, tracks uh, die staan erop. Kregor Zalto uh, onder andere. I'm your friend. Uh, Becky Begovic en Tom de Neef Fake. Dat is uh, nog een nieuwe die uit moet komen. Uh, Olaf Basowski en uh, DJ Eric E. Don't turn your back on me. Pancake in de zand van Doorn remix. Ja, eventjes om het korter te zeggen. Ik gebruik hem als onderzetter. Oké. Okay. Ja, echt zonde uh, dat, dat je gewoon uh, de beste nummers die er zijn... Links laat liggen. En goedkoop goed, goed je eigen nummers dan uh, toch uh, erop wil gooien. Dan uh, zeg ik gewoon, ja, een beetje jammer eigenlijk. En ja, kijk, er, er staan wel een paar uh, nummers tussen. Dat ik denk van, nou, maar sowieso, zo, zo, uh, de eerste negen nummers. Uh, die kun je bijna doorskippen. Oké. Okay. Nou ja, dat uh, op een CD van twintig nummers zeg ik helaas. Het uh, gemiste kans. Volgende keer beter. Frisbie. Ja, frisbie. Ja, de eerste drie uh, sneaker CD's. Dat, dat blijven de beste. En dat lees je ook op de meeste fora... Tot zover! Gelijk de CD-recentie. Wat hebben we straks nog meer, Joey? De uh, partyguide, de partyguide. Hij staat al klaar. Ja, en uh, kun je al een tipje van de sluier lichten? Is hij vet, is hij niet vet? Ja, uh, Ik zeg weinig feestjes, maar wel vette feestjes. We gaan het meemaken, we gaan het horen. Nu eerst Sidney Samson en Tony Chacha. En dat is ook de titel.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 Text TV, kanaal 45- min, ofwel gewoon even doorsappen totdat je hem hebt. En misschien zit je gewoon via de livestream te luisteren. Leuk dat je luistert en vooral hou hem aan. Want wij gaan nog even door tot 12 uur. Het begin van je weekend. Zonder zie je het geen weekend. En Joey, dit weekend. Jij weet waar het uh, gebeurt. Ja, morgenavond. Het is weer zover. Ja, tijd voor de partykijt. Waar kan je morgenavond en zonder heen? Ik ga het nu allemaal vertellen. Ja, zou ik er even een partykijt-muziekje uh, onderzetten? Ja. Doe wat je wil. Ik ga toch mijn ding doen. Komt-ie. Ja, daar komt hij. Uh, we gaan beginnen morgen bij de Republiek in Bloemendaal. Weer het maandelijkse Republieksfeestje. De vorige, die is ons goed bevallen, dus uh, ik zal het morgen zeker ook overwegen... Dan gaan we door naar Amsterdam bij de wekelijkse framebusters. Dit keer te gast gas. and Fish speciaal uit de UK en uh, Lars Vegas. Kaars kosten 15 euro en duurt van 11 tot 5. Dan gaan we door naar 5 Days Off in de Paradise Amsterdam. Met niemand minder dan Dead Mouse die daar solo gaat rijden. Vanaf 11 uur kaars kosten 16 euro. Dan gaan we door naar de zondag. Daar zijn ook drie feestjes, wel in Bloemendaal aan Zee. Waaronder de Head Candy bij Bisciclub vroeger. Kaars kosten 10 euro en duurt van 4 tot 11. De line up Tom de Neef, Steve Quare, Andy Norman... En Jason Ferreker en Miss Bunty. Dan gaan we door naar At The Beach with The Finest DJ's Duos. En de kaars kosten 15 euro. En twee in plaats bij BLM 9. En dat duurt van 3 tot 11. De line-up, The Cube Guys. Sunny James en Ryan Marciano. Groovenetics, Bingo Players. Gio Martinez, Genetic, MC Lely en Mo MC. Het laatste feestje van Bloemendaal... Uh, ...vindt plaats in uh, Bloemendaal zelf... ...bij P. Kaars kostte 10 euro en duurt van 4 tot 12. De line up Roog, Rikki Rivado... Jasia en MC Boekci. Dat was de partygheid voor deze week. Nou, genoeg reden. Ik denk toch dat de feestjes uh, beginnen bij Bloemendaal. Eindigen, of uh, ja... ...vervolgens doorstarten in Amsterdam... ...en weer eindigen op Bloemendaal. Ja. Yeah. Dan heb je een hele vet uh, weekend. Dat, uh, dat mogen, we, mogen we toch wel gerust zeggen... Hey, ik kreeg uh, weer een uh, leuk uh, nummertje in uh, mijn mailbox. Dan zal je zeggen... Ja, wat krijg jij nou weer allemaal in jouw mailbox? Spel? Nou, oh, nee. Nee, nee, nee. De nieuwe Ida Core. En ik zal je zeggen... Hij is net in relatie. Zo, starten maar. Ida Core, ride my tempo in the Essential Groovers... Future Justin Ferrier remix. Een mondvol. En superlekker. Je hoort hem hier. Als een van de eerste. Zo so Vanaf de klok van 10 uur. DJ Dion Sydney. Hij is weer boven water. Vorige week. DJ JK. Twee uur lang non-stop. Yes. Ida. Cor. We'll be Potential Crewers featuring Justin, Barrier Remix. Een ontzettend nieuwe, lekkere plaat. Wat is er, Joey? Wat zit je aan je telefoon? Uh, gaan we Dennis opbellen of hij er al is? Of uh, duurt een beetje lang? Uh, maar hij is binnen. The one and only DJ Dion Sidney. Zometeen, vanaf 10 uur. Gaat hij lekker knallen? Nog één plaatje om wat af te leren. DJ Chucky. makes